Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Een Turkse aankreft tien jaar te eisen voor onder andere een Duitse en een Zweedse activist en de directeur van de Turkse afdeling van Amnesty International. De mensenrechtenactivisten werden in juli opgepakt toen ze een cursus Digitale Veiligheid volgden op een eiland bij Istanbul. Sindsdien worden acht mensen vastgehouden op verdenking van lidmaatschap van een gewapende terroristische organisatie. Tegen het Duitse weekblad Der Spiegel zei de Turkse premier Çavuşoğlu vandaag juist dat hij de relatie tussen Duitsland en zijn land wil normaliseren. En dat hij zich wil inspannen voor een snelle afhandeling van de rechtszaak tegen de Duitse activist.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 Het is de bedoeling dat gemeenten, provincies en het Rijk niet zomaar meer gaan vragen naar het geslacht als het niet nodig is. Bijvoorbeeld in brieven van de gemeente over de afvalstoffenheffing of de WOZ-waarde. In het paspoort blijft de aanduiding omdat die in het buitenland vaak wel nodig is. Een jongen van twaalf is zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op een rodelbaan in Duitsland. Zijn voet kwam klem te zitten tussen het karretje en de baan. Met als gevolg dat de jongens een kuit en voet verloor. verkeerd verkeert levensgevaar. De rodebaan is sinds het ongeluk gesloten. Het attractiepark benadrukt dat de rodebaan bij inspecties steeds veilig werd bevonden. Het weer. Vannacht kan de temperatuur in gebieden met opklaringen dalen tot 6 graden. Later neemt de bewolking toe en dan valt er een enkele bui. Morgen is er weinig zon. Er komen steeds meer buien en het wordt een graad of 15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 Samenstelling in presentatie, Ruud Janssen. Goedenavond, het is zondagavond, het is wederom 7 uur. En dat betekent een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. We gaan vanavond beginnen met de symfonie nummer 2, opus 52, Lofgezang. Daaruit gaan we spelen deel 5, het Andante. Ich harte des Herrn. Het is gecomponeerd door Felix Mendelssohn en het wordt uitgevoerd door Lucy Crow, uh, Jorgita and Demonite samen met het London Symphony Orchestra onder leiding van John Elliot Gardiner. Dat het uh, herfst is, dat hebben we de afgelopen tijd wel uh, kunnen constateren... met alle stormen en uh, regen en zo die we de afgelopen tijd gehad hebben. En uh, we hakken daar met de muziek ook even aan, uh, op in, want we gaan namelijk een herfstlied draaien. de d'automne. En dat is een herfstlied. Opus 5, nummer 1. Het is uh, gearrangeerd voor cello en piano... En uh, het stuk is geschreven door Gabrielle Fouret. En het wordt uitgevoerd door Therese Ryan, die speelt cello. En Francine Chabot, die speelt piano. Wij verplaatsen ons nu naar Tsjechië. En eh, niet alleen naar Tsjechië, maar ook nog eens een keer naar Amerika. Het volgende stuk is eh, geschreven door Antonin Dvorak. Het is zijn eh, symfonie nummer 9 in E-mineur, opus 95. En die heeft als, eh, als bijnaam Aus der Neue Welt, oftewel From the New World, oftewel Uit de Nieuwe Wereld. Uh, het is bekend dat uh, Dvořák vanuit Tsjechoslowakije of Tsjechië uh, later een deel van zijn geluk zocht in Amerika, waar deze symfonie dus opslaat. We gaan hieruit draaien het wereldberoemde Largo. Uh, dat is deel 2 uit deze symfonie. En uh, we gaan uh, luisteren naar een uitvoering voor het China Kel of China Kel Orchestra onder leiding van Kevin John Edoussai. Beetje vreemde namen allemaal, maar goed, ik hoop dat ik het goed uitgesproken heb. Aus der neue Welt, oftewel uit de nieuwe wereld. Thank you. Uit de nieuwe wereld van Dvorak en daaruit het Largo. Een van mijn all-time favoriete klassieke stukken. Ik vind het een prachtige melodie. Van Dvorak gaan we naar Offenbach. Jacques Offenbach. En die heeft nog wel meer geschreven. Dan het Ave Maria dat hij schreef op de akkoorden van een uh, preludium van Johan Sebastian Bach. Hij verbond die akkoorden met elkaar en schreef daar een melodie op. En dat was het Ave Maria. Maar nu gaan we naar Hofmans vertellingen. En uit Hofmans vertellingen het uh, derde deel, de baccarolle. Uh, het is een arrangement speciaal gemaakt voor viool, voor cello, voor piano en strijkersensemble, En dat is gedaan door Alexander Sedlar. Het wordt uitgevoerd door Nemanja uh, Radulovic, die speelt viool. Camille Thomas, die speelt piano. En Double Sense. En dan nu Beethoven, hoofdleverancier, mag je wel zeggen, van dit programma. Vandaag eh, laten wij u horen: de overture Egmond, opus 84 van Ludwig van Beethoven. Het wordt uitgevoerd door het RFCM Symphony Orchestra. Wie de dirigent is, helaas, dat vermeldt in dit geval de historie niet. We blijven nog eventjes bij Ludwig. Uh, we gaan van deze enorm uh, pompeuze en uh, majestueuze prachtige overture naar iets heel eenvoudigs. En uh, vooral uh, pianoleerlingen van een aantal jaren geleden. Uh, de mensen die pianoles hebben gehad, die zullen dit stuk zeker kennen. Want dit behoorde bijna altijd tot het verplichte pianolesrepertoire. Dat moest je wel eens een beetje kunnen spelen. Dan kon je in ieder geval wat. Het gaat in dit geval om het menuet in G nummer 10, nummer 2. Uh, w, o, o 10, nummer 2, zou moet ik het zeggen. En van Beethoven natuurlijk. En het wordt op de piano gespeeld door een dame die de pianolessen al lang ontgroeid is. Maar toch dit stukje speelt. Elisabeth C. Exford. Kort dus, maar uh, volgens mij uh, heeft deze dame de herhalingjes in het stuk overgeslagen. Ik ga dat eens nakijken. Ik heb ergens nog wel in een kast het boek liggen waar het stuk in staat. Want ook ik moest als 9 à 10-jarige natuurlijk uh, dit stuk spelen. En Die muziek heb ik nog. Dus ik ga het eens even nakijken of ze niet herhalingjes vergeten is. We gaan van Beethoven naar Liszt. Uh, de Hongaarse uh, Rhapsody in Cis Mineur. Uh, het nummer is S359 en we draaien daaruit deel 2. Het Philharmonisch Orkest onder leiding van Herbert van Karian. Het staat niet bij helaas welk Philharmonisch Orkest, maar van Karian kennende is het of de Wiener of de Berliner. Een van de twee. De vertelling, oftewel het sprookje van Tsar Saltan. The Tale of Tsar Saltan, opus 50. Opus 57. En daaruit gaan wij een bekend stuk draaien. We hebben hem ooit eens eerder gedraaid toen eh, Horovic hem speelde. Een hele oude opname. En dat was eigenlijk in het kader van eh, de door Exception eh, verpopte eh, klassieke stukken. Nou, nu dus nog een keer dit prachtige stuk, The Flight of the Bumblebee, oftewel de vlucht van het bijtje. Nikolai Rimsky-Korsakov schreef het stuk en het wordt uitgevoerd door de Camerata Remenia onder leiding van Hans-Peter Gemuur. <tied> naar de Notenkraker. Dat is dan ook maar weer een uh, heel klein stapje. Dus we gaan naar de Notenkraker. Opus 71a, uh, deel 15 daaruit. Het Pas de Deux Variation 2. The Dance of the Sugar Plum Fairy. Het is natuurlijk geschreven door Peter Ilyich Tchaikovsky. En het wordt uitgevoerd door het Bon Classical Philharmonie onder leiding van Herbert Beisel Van dit eerste uur weer zo'n stuk dat uh, elke pianoleerling bijna tot verplichte kost moest rekenen. Een uh, stuk waarvan Hans Lieberg zei, hij schreef het voor zijn nichtje. Uh, wat een ontzettend saai mens moet dat geweest zijn. Maar dat was een grap uiteraard. Uh, het gaat over de Bagatelle in A mineur. Nou, onder die titel kent u het waarschijnlijk niet... Kan ik me heel goed voorstellen. Maar als ik het een andere titel zeg, dan weet u het wel. Vuur-Elise. En dat is nou typisch zo'n populair pianowerkje, wat je niet zo vaak hoort in een klassiek programma. Maar ik dacht, kom, waarom ook een keer niet? Uh, Fringin Collins, die gaat het voor u spelen op de piano. Vuur-Elise. En wij hopen u terug te zien aan de andere kant van het NOS Journaal van 8 uur. Tot straks.